...niet helemaal op het mondiale vlak... Overal waargemaakt en dat gaat gebeuren. Maar door hem zo te benoemen. creëer je al een situatie dat ze die dingen gaan. Uh, kopen. Real, Real heeft zijn eigen hype gecreëerd. En gaan we zelf met naam. We hebben er allemaal over de hele wereld. en zelfs de politiek. we hebben er allemaal over gepubliceerd. Nou, ja, die jongen is al groot. nog voordat hij één bal getrapt heeft bij Real. Ja. Het is net als een wijn in een restaurant. Ja, bijvoorbeeld. Als je goede wijn 7 euro betaalt. zeg je. dat kan nooit wat zijn, want hij heeft ja. maar 7 euro. En als je dezelfde wijn voor ja. 70 euro verkoopt. dan zeg je. nou, dan moet een hele goede wijn zijn. Zo stond Zo Zo'n ja, ja, beetje wij. dat idee. Ja. Maar dit is een beetje hetzelfde als we het ooit met een kredietcrisis hebben gedaan. om net mensen ergens in geloof gingen ze meer voor betalen. en Omdat ja. da mensen daardoor weer meer gingen zien... of dat het meer waard was of meer waard werd gedaan... als het meer waard was, gingen me weer mensen meer betalen. En op een gegeven moment zegt iemand... ja maar zoveel is het helemaal niet waard en dan barst de bubbel. Ja. het gaat een keer fout. Dat, dat, dan dat gaat we een keer fout, ja. En ik wil nog even iets zeggen over, uh, over die situatie van... Uh, Ajax, van ik hoorde Kruiflaat zeggen... je hoeft niet de beste te zijn om toch de beste te zijn. Daar heb ik eens even flink over nagedacht. Dat zei hij op de vraag of Ajax nog ooit de Champions League zou kunnen winnen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk bedoelt hij zeggen dat als wij de kwartfinale halen... dat het eigenlijk winst is van de Champions League. Ja. Zo'n zo verhaal. En dat, dat, dat is het dus natuurlijk niet zo. En Frank de Boer was daar wat duidelijker ja. in. Die zei op dezelfde vraag, antwoordde hij... nee, we moeten ons neerleggen bij de rol van opleidingsinstituut. Ja, duidelijk. Dank je wel. Overigens, zij krijgen ook nog dat een zak geld geen doelpunt kan maken. vond ik ook zo mooi. Uh, maar dit terzijde. Het is één minuut over vijf. Um, het nos -journaal van vijf uur hebben we uitgesteld. Dat heeft een goede reden, want we gaan naar Juri van Gelder luisteren. Tenminste, naar wat hij doet. Uit de mond van Edwin Cornelissen bij de wereldkampioenschap in Antwerpen. Uh, hij staat klaar, als het goed is begrijp ik Edwin. Hij staat klaar inderdaad. Hij zat met de handen in de bak met de magnesiumpoeder om zo de grip op de ringen goed te houden. Voor inderdaad opnieuw een grote finale oefening voor hem. We hebben inmiddels dus uh, zes turners in actie gezien. Aan kop nog altijd de Olympisch kampioen. Zanetti René de Koster, internationaal jury. We gaan er samen naar kijken naar die oefening van Jury zo. Um, ja, je zei al het niveau is hoog. Hè? We zien hier over is de Chinees die eerst in de kwalificatie wordt, die op dit moment vierde staat. Dus nou ja, dat is gunstig. Maar de situatie blijft dat Jury het beste moet tonen wat hij in zich heeft. Dat moet hij zeker gaan doen. Hij zal al zijn elementen helemaal vast moeten houden. Hij zal zijn zwaai-elementen helemaal recht moeten maken. En bij zijn afsprong zal hij inderdaad voor de moeilijkste afsprong die hij kan, daar zal hij voor moeten gaan. Anders gaat hij het echt niet redden. Hij staat daar klaar. En inderdaad, die zwaaielementen, dat zou ook nog wel eens een crux kunnen worden. Jure van Gelder, ontzettend sterk in de krachtelementen. Dat uh, toont hij ook altijd aan. Maar die zwaaielementen, dat rollen tussen die ringen, dat is nog wel eens lastig. Terwijl die in de ringen wordt gehangen door zijn coach Bram van Bokhoven. En hij hangt daar muistil aan die ringen. En dan gaat hij in de omgekeerde handstand en dan nu in de breedte hang. Ja, dit kan hij goed hè, René? Dat, dat vasthouden van die elementen, die krachtelementen. Ja, dat kan hij heel goed. Dat is gewoon, uh, hij weet ook alles gewoon lang genoeg aan te houden. Doet dat nu ook inderdaad. Hij hangt muisstil. Je ziet ook echt geen beweging aan die ringen. En dat moet ook, hè? want iedere trilling wordt door de jury geregistreerd. Elk zwaaitje wat je doet, elke beweging die je maakt, daar gaan de punten af. We zien de bovenbalans, het opdrukken zeg maar, in de ringen. En dan nu weer de middenbalans. En dat gaat eigenlijk perfect. Je ziet geen trilling en hij hangt echt kaarsrecht. Hij hangt dat helemaal recht. Zijn armen zijn schouders precies op ringenhoogte, op handenhoogte. Helemaal recht. Maar het is toewerken naar de afsprong en die gaat hij zo dadelijk doen. Hij moet zijn moeilijke afsprong doen en dat betekent dat er altijd de kans is op een stapje en een hupje. Nou, dan gaat hij uh, eerst nog in de handstand staan. Die mag iets rechter volgens mij, René. Ja, nou, die is een beetje de hol in zijn rug en dan is hij te hoog misschien wel. Ja, en deze is ook niet helemaal perfect, als ik zo oh. zie. zwaait een klein beetje. Ja, dus dat zijn allemaal puntjes waar aftrek voor komt. En daar is dan de afsprong en de... oeh, en die mini hupjes hè. Klein hupje, een beetje goed bij de landing. Ja, die zijn net, die, die stond hè? Dat is uh, heel goed dit, maar is het allemaal goed genoeg? Ja, niet. is het goed genoeg voor een medaille, hè? want uh, ja, het goud dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar misschien moet je realistisch zijn, is het goud op dit moment wat hoog gegrepen. Maar een medaille zou natuurlijk fantastisch zijn voor Jury van Gelder. Het zou zijn eerste medaille zijn op een groot toernooi sinds 2009, toen werd hij uh, Europees kampioen. Laten we even zijn oefening erbij pakken. We zeiden dat al die krachtelementen, die waren goed, die waren stabiel. Maar dat zwaaien, hè, dat rollen tussen die ringen. Die rolletje dat ging op zich nou beter dan dat we de laatste tijd gezien hebben. Dus op dat gebied heb ik er wel vertrouwen in, dat er niet zoveel aftrek in zit. waar je naar de handstand, de eerste was prima. De tweede dan tot weer omgekeerde breedte hangen was iets te hoog en, en een beetje aan, aan, aan het zwabberen. En dan de laatste keer achterop zetten naar Hans toe. Iets te hol, een klein beetje zwaaien, maar voor de rest ja, dat was dat wel, wel weer goed. Ja, het leek er een beetje als op, op, op alsof de oefening net iets te lang duurde. Ja, maar ja, dat is het altijd zo. Hè. Het is één grote krachtsinspanning. Dat is uh, verschrikkelijk. Uh, probeer maar eens uh, heel hard duwend uh, je adem in te houden en dan uh, proberen te blijven steunen. Nou, dat, dat valt niet mee. Nee, ik doe het hem niet aan nou, hoor, dat, uh, dat, dat, dat wil ik wel gezegd hebben. Uh, Terwijl ik hier het scorebord ook in de gaten houd waar nog geen 7 op te zien is. De jury is dus nog druk aan het overleggen. Het gaat enerzijds om de moeilijkheid, anderzijds om de uitvoering. Die combinatie vormt de totale score. Ja, die moeilijkheid. Hij moest voor de moeilijke afsprong gaan. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij inderdaad gedaan. Hij kwam er niet helemaal goed uit. Maar op zich wel prima. En ik denk dat hij hoger uit zou kunnen komen als wat hij met de kwalificatie had. Precies, want we hebben in het verleden wel eens gezien dat hij juist met die afsprong grote problemen had. Grote stappen, grote hup had, waardoor hij die klasseringen mee. Dat, dat lijkt dus wel een positief puntje. Dat uh, lijkt er wel goed op. Uh, deze keer was hij ook veel langer gestrekt dan dat hij uh, normaal is. In het begin hebben we natuurlijk ook wel gehad dat hij deze afspraak maakte. Dat ze hem toch uh, vonden dat hij veel te behoed was. Ja, en hij wil hem gestrekt hebben. Hè. En hij moet helemaal gestrekt zijn. Dus, uh, en dat leek het nu wel op. Ja, we horen het publiek in het uh, Sportpaleis dat uh, goed gevuld is hoor, voor deze toestelfinales. Die zitten mee te klappen. Uh, ja, in de hoop waarschijnlijk om die juren een beetje aan te sporen. Schiet nou op, schiet nou op. René, waarom duurt dat eigenlijk altijd zo lang? Ja, eerst moeten ze natuurlijk alles uitrekenen van oké, okay, wat heeft hij aan elementen gedaan en wat en, heeft hij... Ja, daar zie ik zijn scoren komen. Nee hoor, dat gaat geen medaille worden voor Jury van Gelder. Inderdaad, zijn moeilijkste oefening, dat was goed, maar te veel aftrek in de uitvoering. Een 8,6, dat betekent dus dat er 1,4 punt vanaf is gegaan. Levert op dit moment een vijfde plek op, betekent dat Jury van Gelder helaas weer buiten het podium belandt. Ja, en dat terwijl hij toch eigenlijk op, op zich best een goede oefening kan terugkijken. Zeker wel, want hij zag er heel goed uit. Maar ja, toch te veel kleine foutjes. We wisten dat hij de underdog was in deze finale. Uh, morgen dan is echt het medaille geweld, want dan is het Epke Zonderland op twee toestellen. Brug en met name natuurlijk de rekstok. Daar gaat hij voor de medailles en uh, dan denk ik dat het een iets ander verhaal wordt. Jury van Gelder dus geen medaille op het WK aan de Ringen. We gaan naar het uitgestelde nos van vijf uur. Dat naar de sterren. Daarna zijn wij weer terug. Tot zo. Hey, Sam, Goedemorgen. Het Wilhelmina kinderziekenhuis bestaat dit jaar 125 jaar. Hoe is het met Sam? Uh, ja, dat gaat. Oké. Okay. Mooie aanleiding om te gaan kijken hoe het toegaat in dit oudste kinderziekenhuis van Nederland. Ja, dan dan je moet even... even tekenen leven geven. En dan mag je daarna weer snel verder maken. Programmamaker Rik Stergerda bracht een etmaal door op afdeling Kikker.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 Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Het is negen minuten over vijf. Norbert Klein, gekozen tot fractievoorzitter 50+. Plus. GroenLinks gaat een mogelijk begrotingsakkoord... met het kabinet voorleggen aan de leden... en demonstraties voor vrijlating Greenpeace-activisten. Het weer af en toe zon. 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht droog. Morgenochtend lokaal mist. Later breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 16. Norbert Klein is de nieuwe voorman van de Oudere Partij 50+. Plus. De adviesraad van de partij heeft hem unaniem gekozen... tot fractievoorzitter na het vertrek van Henk Krol. De partijkader kwam vanochtend bij 1 in Utrecht. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Hoe moet het goed komen met de partij? Gewoon weer uh, andere mensen benoemen en klaar. Zijn die er wel? Want Krol, dat is me er toch een, hè? Ja, er zijn maar andere mensen, tuurlijk. Ze doen allemaal hun best om zoveel mogelijk vertrouwen uit te stralen. Het is een uh, probleem en we gaan het gewoon oplossen. We hebben de kracht gewoon en dat gaan we doen. Statenleden en regiovoorzitters van 50PLUS... in vergadering in een zaaltje op de 20ste verdieping van een Utrechts hotel. We hebben natuurlijk vrij veel leden, vrij veel kiezers, ook in de provincie... En die wil je niet teleurstellen voor een incident e met Henk krol. Hoe moet het goed komen met de partij? Uitstekend. Ja. Niks aan de hand. Niks aan de hand? Nou, dat Probe kunt u niet zeggen. Probleempje oplossen en dan is het klaar. Ja, een paar probleempjes toch? Geen probleem, hoor. Ja. Als partij gaan we gewoon door. En we laten ons niet uit het veld slaan. De vergadering duurt een dik uur. En dan komt de nieuwe fractievoorzitter als eerste naar buiten. Nou, de adviesraad, en daar ben ik erg blij mee... heeft het volste vertrouwen uitgesproken in de in mijn functioneren als uh, fractievoorzitter. Norbert Klein, het tweede kamerlid van 50PLUS. Doelstellingen van 50PLUS zijn hetzelfde. Het verkiezingsprogramma is lichter gewoon. En dat gaan we gewoon uitvoeren. Dus dat betekent dat de toon zal wellicht anders zijn. Hè, want ik ben niet Henk Krol. Maar de wijze waarop, ja, die blijft even strijdbaar. 50PLUS, opkomen voor ouderen. 50PLUS, eerste kamerlid Jan Nagel... staat uh, schuin achter hem mee te luisteren. Norbert Klein is natuurlijk niet een Henk Krol... Maar wel een andere die heel goed werk doet, heeft hij ook het afgelopen jaar bewezen. En iedereen zegt, uh, Norbert, we gaan er samen met je er tegenaan. En dat gaan we doen. Succes, jongens, allemaal. Ja, dank je. Dat is kort te zitten van een partij in crisis. Uh, de partij is niet in crisis. De partij is uh, met zichzelf in gesprek. En uh, laat daarbij uh, misschien steken vallen. Maar men is druk bezig om... Uh, dat op te Hoe gaat het met het vertrouwen, meneer? Het is, het is niet weggewezen, het blijft. Ja? En is hij uw man? Heeft ja, u vertrouwen? Ja, ja, Hartstikke goed. Want maar, iedereen dat? Iedereen, ja, unaniem natuurlijk. Uh, de kop. Nee, de kop. Ging, uh, en dan moet er schaar. nog een persbericht worden geschreven. Wat wordt de kop? Norma Klein, nieuwe leider 50+. Plus. Even wennen, ja. hè? Even wennen. Ik heb uh, het volste vertrouwen, ja. GroenLinks gaat een mogelijk begrotingsakkoord... met het kabinet voorleggen aan de leden. Dat zei fractievoorzitter van Ooyek... in het radioprogramma Spijkers met Koppen. Als er een mogelijkheid is van een akkoord... en het zou mij een goed akkoord lijken... dan zal ik dat nooit tekenen... dan nadat de leden van GroenLinks zich daarover hebben kunnen uitspreken. En wordt dat dan een extra congres of een extra ledenraad? Wat wordt nee, dat... Ja, dat kan tegenwoordig, heb ik me laten vertellen... heel mooi met je mobiele telefoon en internet en zo. Je kunt binnen... wij hebben 23.000 leden bij GroenLinks... En binnen 48 uur uh, schijnen we die allemaal te kunnen raadplegen. GroenLinks praat net als D66, ChristenUnie en de SGP mee over de begroting. Het CDA is afgehaakt. Van ik noemt de kans op een akkoord niet erg groot... maar praat door omdat GroenLinks nog belangrijke onderwerpen kan binnenhalen. Zoals het creëren van meer werkgelegenheid en vergroening. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkebaard. Buitenlandse werknemers die meewerken aan de bouw van de A2-tunnel in Maastricht. worden uitgebouwd. Dat schrijft de Limburger Limburgs Dagblad. De Portugese en Poolse ijzervlechters moeten maandelijks bijna 1000 euro salaris inleveren. Daarvoor mogen ze dan onder meer in slooppanden naast de tunnel wonen. Aan de telefoon, wethouder van Maastricht, Albert Nus. Hij is voorzitter van de stuurgroep A2, die het project leidt. Goedenavond, meneer Nus. Goedemiddag. Goede avond. Ja, goedemiddagavond. <laughs> het randje. Wist u, wist u hiervan? Nee, we hebben eigenlijk pas de laatste dagen uh, steeds meer details uh, gekregen. En ik ben persoonlijk uh, gisterenochtend gebeld door de journalist met um, uh, de informatie. En heb vanochtend de artikelen gelezen. Ja, bent u geschrokken? Nou, dat kunt u wel stellen, ja. We hebben dan ook besloten om als stuurgroep in elk geval tekst en uitleg te vragen aan de opdrachtnemer. In dit geval de Bouwen Avenue 2. Over de feiten. En dan willen wij twee dingen weten. Zijn deze medewerkers inderdaad, vallen ze inderdaad onder de CAO? Onder de Nederlandse CAO? En um, als we kijken naar het uh, moreel-maatschappelijke... Uh, of er ook in de geest van de CAO met deze mensen uh, wordt omgegaan. Dus um, dat is wat we uh, komende week gaan doen. Ja, deze mensen werken in Nederland via een IERS-bedrijf... het LENCO RIMAC. Dat, ja. dat liet ja. eerder al mensen onder vergelijkbare omstandigheden werken... aan een kolencentrale in de Eemshaven. Uh, had u niet ja. al, dit al kunnen weten? Nou, dit bedrijf uh, werkt uh, door het hele land... Uh, en dat was wel de reden waarom uh, volgens mij ook deze journalist uh, zijn werk uh, gedaan heeft zoals hij het gedaan heeft. En uh, om die reden ook uh, dit artikel heeft geschreven. Dus uh, we zijn wel heel benieuwd of uh, uh, de arbeidsvoorwaarden, waaronder de arbeiders hier werken, of die uh, gelijk waren aan die van de Eemshaasen. Ja, er is woedend gereageerd in de Limburgse politiek. Onder meer de SP en de Maastrichtse Volkspartij. Die eisen een, een einde ja. aan de uitbuiting. Wat kunt u nou op korte termijn doen? Nou, kijk, de, wij vinden dat dus ook... Als er als is van uitbuiting... en nogmaals, dat moet wel worden onderzocht... dan moet daar als de publiek een einde aan gemaakt worden. We wonen en werken in Nederland. En uh, dat betekent dus dat we ons... Uh, nou, dat is moeten gedragen voor wat betreft fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Goed, dank u wel voor de reactie. Wethouder van Maastricht en voorzitter van de stuurgroep A2, Albert Nus. In Den Haag liepen vanmiddag een paar honderd mensen mee in een protestmars van de Russische ambassade naar het Vredespaleis. Ze betuigen steun aan de activisten van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Die zijn in Rusland opgepakt en aangeklaagd. Verslaggever Mark Hamer stond tussen de demonstranten. U heeft een bordje. De geschiedenis zal Faisa vrij spreken. Ja. Wat wil u daarmee zeggen? Dat als je strijdt voor een rechtvaardige zaak... meestal achteraf de geschiedenis zal zeggen dat mensen mensen gelijk hadden. Ze zei... streden voor een goede zaak. En ze werden op onrechtmatige gronden werden ze vastgezet. Wat vindt u van de hele situatie? Ja, ik vind het vrij dom van de Russen. Ze krijgen veel meer aandacht nu, dat hele, dat hele gebeuren. De actie is in die zin geslaagd, maar voor de, persoon, voor de mensen die nu in de gevangenis zitten is het natuurlijk een, een, een, een, een, een, ja, is het gewoon een ellende. Ja, vreselijk. Vreselijk, ja. Dus nee. we een flink geluid maken. Ook nog een uh, toeter, toeter ja. bij u. Ja. Ik ga u horen. Oké. Okay. Ja. Dat de meneer met de toeter. Het is blijkbaar het signaal voor heel veel mensen om lawaai te gaan maken hier voor de Russische ambassade. Joris Thijssen, uh, campagne-directeur bij Greenpeace Nederland. Wat proberen jullie vandaag te zeggen? Ja, er zijn zoveel mensen die boos zijn over wat er gebeurt. Er zijn mensen die hebben vreedzaam geprotesteerd om ons klimaat te beschermen, om de Noordpool te beschermen. En tegen internationale verdragen in hebben de Russen deze mensen opgepakt en in de bak gegooid in Murmansk. En daarom komen nu duizenden mensen over de wereld bij elkaar om in solidariteit te demonstreren voor die mensen. En dat ze snel worden vrijgelaten. Ja, want het is niet alleen vandaag hier in Den Haag, maar op veel meer plekken. Ja, op veel meer plekken. In 45 landen over de hele wereld gaan de mensen de straat op. Duizenden mensen, voor zover wij nu weten. Om te zeggen, laat deze mensen vrij. Het recht op protest kan je niet in de gevangenis komen. Mark Hamer bij de Russische ambassade in Den Haag. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Dennis mooi. Goedemiddag Jeroen. Hi. Op de A1 richting Amsterdam rijdt het langzaam tussen Barneveld en Hoevelaak over drie kilometer. En er staan files bij Utrecht door werkzaamheden op de parallelbaan van de A12 richting Den Haag. Op die parallelbaan staan er tussen, staat er tussen de klooppunten Lunette en Oude Rijn vier kilometer door die werkzaamheden. En daardoor weer viel op de A27 bij Utrecht richting Gorkum... tussen de knooppunten rijns en Lunetten ook 4 kilometer. En daardoor weer vertraging op de A28 richting Utrecht... voor datzelfde knooppunt rijns 3 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Norbert Klein, unaniem gekozen tot nieuwe fractievoorzitter... Oudere Partij 50PLUS na het vertrek van Henkel. GroenLinks gaat een mogelijk begrotingsakkoord... met het kabinet voorleggen aan de leden via de telefoon en internet. In Den Haag hebben meer dan 300 mensen meegelopen in een protestmars... om solidariteit te betuigen met de opgepakte bemanning... van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Tot zover het uitgebreide nos -journaal. Zometeen gaat het sportforum van Langste Lijn verder. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak. DTG helpt het restaurant met een website die ook goed werkt op je mobiel...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 NOS, langs de lijn. We zijn weer begonnen. Chris van hadden. Nee, sorry nee, dat nee. je stoorde in een gesprek met David Ent. Uh, of je even op de radio wil praten. Dat is misschien voor de laatste prettig. <laughs> Thijs Zonneveld is hier ook. Uh, voormalig wielrenner en tegenwoordig journalist. Even Juri van Gelder. Vijfde geworden op het WK. WK Ringen. David, kijk even naar jou uh, als ringenspecialist. Ja, nou... <laughs> <laughs> ik, ik hou niet van geringd worden. Ik ben, ben liever een vrij man. Maar... Um, <laughs> Uh, ja, wat mij verbaast bij deze sporten elke keer verbijzert ze eigenlijk... is een soort surrealisme. Er gebeuren dingen die niet kunnen in mijn ogen. En hoe het menselijk lichaam zulke dingen voor elkaar krijgt. En uh, of het nou Jury van Gelder is... of een van die andere topsporters, dat vind ik fascinerend. En ongelooflijk, je weet gewoon wat voor een geschiedenis... niet alleen achter Jury, die heeft een extra geschiedenis... maar van, van inzet, arbeid, overgave, uh, daarachter daar zit... En dan doet zulke, zulke dingen doen mij wel wat. Ja. Mm. Doen mij eigenlijk wel heel veel. En dat maakt niet zo uit welke sporten. Ik ben raak wel snel uh, geëmotioneerd. Uh, omdat dingen. je eigenlijk je, eigen, je ah. eigen achtergrond maakt van een, uh, een sporter eigenlijk. Ja, in, in, in dat je in je inleeft. Hè. Dat ja. je denkt, wauw, wat gaat er allemaal vooraf. Hier, dit is een hoogtepunt. Hier gaat iemand uh, zijn ding doen. Spanning. Mensen zitten er te kijken. Je weet, televisie, alles is erbij. En je moet het doen. En je moet die concentratie opbrengen. Nou, dat vind ik... Ja, dat is fenomenaal van sport. Kees nou ja, van Eynatten. Nou, ik keek net ook. Even dan zie je hem uh, dwars in die ringen hangen, uh, steunend op die armen. Dat zijn gewoon uh, staalkabels. En toen dacht ik echt van, wat zou hij nu denken, terwijl hij dat doet? Zou, dat zou dat hij ook. nog even terugdenken van, jezus... Uh, adem inhouden, adem in Ja, of ooit uh, uh, ja, ging ik in de fout en heb ik aan de drugs gezeten... en dat heb ik nu allemaal achter me gelaten. En, weet je, ik, hmm. ik, ik weet het niet, ik ben daar altijd uh, ja, ontzettend benieuwd naar. Maar ik gun het hem wel, dat hij, ik had hem zelfs een medaille wel gegund. Want ja. Ja, deze jongen komt van heel ver. Hè. Ik heb hem wel eens gesproken toen hij nog echt diep in de, in de penari zat... En toen, ja, toen heb ik eigenlijk wel, wel respect voor hem ontwikkeld. Omdat hij toen al de drive had van ik ga terugkomen. Weet je wel? En dan zie je hem hier. Ik heb de ballenverstand van turnen. Maar als ik hem dan zie, uh, doet mij dat ook wat. Ja. Dat zeker eerlijk. Thijs? Ik ben benieuwd hoe dit achter het scherm allemaal is verlopen. Met uh, zijn relatie met die hele Nederlandse turnbond. Ja. Ik was erbij toen ze een persconferentie belegde in, in Rotterdam bij het WK. Wanneer was het twee jaar geleden uit mijn hoofd? Voor het Nederlands kampioenschap volgens mij. Als ik Voor het WK. Doen, ook. WK? Eigenlijk hetzelfde, hetzelfde als dit. Uh, waar ze eigenlijk gewoon een, een sportman uh, nodeloos uh, afserveerden. Ja. En dat was wel echt een, uh, ik vond dat echt een hele lage actie van een bond. Die uh, helemaal niks daarmee te maken had op dat moment. Want uh, hij helemaal niet. Het ging helemaal niet over doping. Het ging over wel of niet. Uh, nou, hij had toen in de lift tegen iemand gezegd dat hij nog een keer een snuifje had genomen, geloof ik. Daar had de bond op zich helemaal niks mee te maken. En zeker niet om dat meteen een paar uur later publiekelijk te maken zonder overleg. Dat vond ik echt een hele lage actie. En, uh, al, alleen wat dat betreft had ik al eigenlijk wel gun dat hij een beetje uh, middelvinger terug had kunnen maken naar die bond. maar hm. Misschien is het ook wel genoeg dat hij er überhaupt weer staat. Gert-Jan van Beek, die werd afgelopen zondag uh, totaal onverwacht, tenminste voor heel veel mensen als trainer van AZ ontslagen. Die avond uh, ervoor was er een uh, hosanna sfeer nog over de overwinning van uh, AZ op PSV. Toch er het al een tijdje niet tussen een paar spelers en van Beek. Volgens de directie van AZ luisterde de trainer te weinig naar zijn spelers. Van Beek heeft daar begrip voor, maar wil wel zichzelf blijven.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 Is van een uh, nou ja, het was voor mij ook een grote verrassing. Ik bedoel, ik ken zijn imago wel. Maar het, het, uh, nee, ik, ik dacht, hoe kan dit? Want we hadden nog eigenlijk geen enkel signaal gekregen... dat, dat, het, dat het heel erg misging. Ik bedoel, we hoorden wel eens wat over akkerfietjes tussen hem en de spelersgroep. Dus wat ik gedaan heb, ik, ik heb hem uh, zondagmiddag vrij lang gesproken. En ik moet zeggen... Ja, hij is er vrij. Zoals je hem nu ook hoort, hij, hij was er vrij laconiek onder ook. En, en, en uh, ik heb het eerste uur, anderhalf uur, dacht ik ook van jongens, kom op, we gaan met z'n allen zoeken wat er nu eigenlijk is gebeurd. Wat is er, uh, welk incident gaf de doorslag? Maar dat hebben we zondag niet kunnen vinden. En ik heb maandag lang met uh, Toon Gerbans gesproken... Uh, ja, lijkt me ook niet een type wat, wat keihard blijft liegen tegen je. Ik bedoel, die, die ervaring heb ik met hem totaal niet. En die moest zelfs lachen, uh, letterlijk, om, uh, om de media. Hij zei, hij zei de in Nederland... is er niet aan gewend dat dit ook een gevolg van een proces kan zijn... en dat het niet per se veroorzaakt uh, hoeft te zijn door een incident. Er is niks... Geen groot incident geweest. Het werkte niet meer. Spelers voelden zich niet meer vertrouwd bij hem. En uh, nou, daarom was het afgelopen. Nou ja, uh, maar ja. als we dan naar die persconferentie gaan... Hè? Angelo Terwil, een collega, was daarbij. Ja. Misser Rimpie die, dat had ook gezien. Ja. Dat was volgens mij woensdag, als ik me goed kan herinneren. Aanloop naar uh, de Europa League. Dan wordt er vooraf door de persvoorlichter uh, gezegd... Mag niet, het woord Gertjan Verbeek mag niet vallen. En toen Angelo het dan toch uh, probeerde bij Martin Haar... zegt hij, daar mag ik niks over zeggen, want dat is vertrouwelijk... Ja. ja, waarom dan? Die, zeg dan gewoon, ja, de chemie was weg. En hou het dan gewoon daarbij. Want nu... Ja. Wakker je wel aan dat er toch nog iets op de achtergrond misschien gebeurd is? Ja. Alleen is haar natuurlijk niet iemand die, die dagelijks met media omgaat. Hè. Dat kon je ook zien aan hem. Die, die, die zat in zijn maag met deze affaire. Ik denk dat dat. dat, dat ja. Jij wil zeggen, er speelt toch iets. Nee, Zit helemaal dat in jouw vraag? niet. Nee, nee. Zal dat terecht in? <lacht> nee, <weet ik> niet. <lacht> nee, dat zeg ik helemaal niet. Alleen waarom trek je die lijn dan niet door in uh, het gemoedelijke wat Gertjan Verbeek over zich heeft? Het was een huwelijk, zoals hij zei. Ja. En het is uitgewerkt. Ja, maar Gertjan heeft natuurlijk in, in een bepaald op gaven van het woord. En, en dat heeft Toon Gerbrands ook. En ik denk uh, haar niet. En da daar, uh, daar raken wij weer een beetje van, door van, uh, van de wijs. Maar ik, ik, ik geloof echt dat er verder niks bijzonders aan de hand was. Hij, heeft gewoon, ja. hij was klaar. Ja. En dat gaat hij bij de volgende club... waar hij gaat werken, gaat hij dat weer meemaken. Want dat, dat vind ik wel het idiote aan Of idioot is niet het woord, maar dat vind ik wel heel erg gek aan hem. Hij, hij verandert gewoon geen steek. Hij zegt ja. wel dat hij ontwikkelt. Hè, en hij leest zich helemaal suf. Maar ja, die van Beek van Nu die was volgens mij tien jaar geleden precies dezelfde. David Ent, uh, jij hebt misschien in je lange carrière bij Ajax... ook wel eens dit soort situaties meegemaakt. Hoe wordt er dan binnen zo'n zo club gemanoeuvreerd? Wordt er dan afgesproken, we gaan dat en dat naar buiten vertellen? of Hoe, hoe ging dat bijvoorbeeld bij Ajax in die tijd dat jij... Uh... Ja, ik heb uh, diverse momenten meegemaakt waarop uh, je in een crisis terechtkwam. En de crisis uh, zorgt voor krampachtigheid. En die krampachtigheid zie je bijvoorbeeld in zo'n persconferentie. Van, we gaan er niet over hebben, we gaan er niet over hebben. En als het wel gebeurt, we gaan er niet over hebben. Het is ook moeilijk. Hè? Want uh, uh, ik denk ook, zo, ik kijk van buiten, ik zit niet in die keuken van AZ. En je vermoedt dingen en dan denk je, nou, er is inderdaad een proces. Er zijn stappen gemaakt en het wordt steeds erger. AZ staat toch bekend als een, zeker de laatste jaren, als een stabiele club. Met een zeer stabiele man als Tom Gerbrandsen, maar ook Ernest Stewart aan het hoofd. En die doen dingen niet zomaar. En die signaleren natuurlijk wel heel goed wat er, hoe de barometer ervoor staat in die club. Ja, Een echte goede methode om dit allemaal op te lossen is er niet. Uh, en dat... Voor een club is er natuurlijk een heel andere situatie dan voor de media. De media wil nieuws. En jij wil zo snel mogelijk door met die volgende wedstrijd. En zo min mogelijk erover kwijt. Ja, dan, dan krijg je reacties waar je altijd wel kritiek op kunt hebben. Maar het is ook wel een beetje begrijpelijk dat ze het op die manier doen. Ja. Ze willen ook een hoop dingen buiten de deur houden. Omdat ze door moeten. En ze zitten zelfs natuurlijk ook met een trauma. Dat, dat, dat doet pijn. Dat is niet zomaar iets. Ik denk dat Gerbrands en, en Stoort allebei... Ja, er behoorlijk mee in de maag hebben gezeten van het hoe en waarom... en dat ze misschien hebben gedacht, nou ja, er is een grens bereikt... we moeten nu wat doen om te voorkomen dat er misschien iets anders gebeurt... waardoor je in een veel lastigere situatie komt. Ik ja. moet wel zeggen dat Gert Jan in elk geval heel beheerst reageert. Dat vind ja, ik wel, hè? Ja. De... Thijs Sonneveld, uh, ik heb iemand horen zeggen... Uh, het is zo onlogisch om hem nu te ontslaan... dat het feit dat ze het doen... Moet dan wel zo logisch zijn dat er echt wel iets moet zijn om hem te ontslaan? Dus dat, dat je dan eigenlijk wel geneigd moet zijn om de directie te geloven. Omdat het eigenlijk een tijdstip zo onlogisch is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik vind het tijdstip wel heel onlogisch. Maar ik ben het wel eens met wat David zegt. Bij AZ doen ze in tegenstelling tot heel veel clubs... hebben ze wel echt een proces. zitten wel echt een beleid achter en een visie. Of in ieder geval dat, dat idee krijg je ervan. En ik vind Toon als een zeer capabele man. Maar... Ik krijg wel ook een beetje hetzelfde gevoel... als ik kreeg bij co-Adriaans ooit bij Twente... dat hij nu eruit wordt gezet... precies om de reden waarom je hem ook haalt. Door omdat hij eigenwijs is. Omdat hij uh, zijn eigen weg kiest. Omdat hij uh, mondig is. Omdat hij spelers op een andere manier benadert. En juist om die reden wordt hij er nu uitgezet. Misschien is het al een keer uitgewerkt. Maar ja, ik zou dan zeggen waarom is dat dan acht wedstrijden geleden niet uitgewerkt? Is het deze, zijn deze acht, acht, acht afgelopen wedstrijden... dit begin van het seizoen dan zo bepalend geweest... om hem er dan uit te zetten? Dat vind ik wel heel opvallend. Daar heb ik eigenlijk ja. nog niet een hele goede verklaring voor gelezen... anders dan de chemie is weg. Maar dat wordt altijd gezegd. Ja. Maar daar heeft ons het ook uh, over gehad. Hè? Die zei, het, heeft niet, het heeft eigenlijk niks met die wedstrijden te maken. Ja, uiteindelijk wel. Want uh, daar wordt het resultaat wel of niet gehaald. Maar het zat hem gewoon in de dagelijkse omgang... tussen uh, Van Beek en de spelersgroep. Maar dat was niks een paar dat weken geleden het, heel anders. Wel? Nou, volgens hem wel, want dat heb ik hem expliciet gevraagd. Uh, want, want natuurlijk is het een gek moment na acht wedstrijden. Waar, waarom gooi je dan een trainer er pas uit? Hij heeft tot een week voordat ze de beslissing namen... Uh, dacht Gerbrands dat het goed zou komen. Die wist wel dat er het een en ander aan de hand was... maar die dacht dat het goed zou komen. En daarna is er een gesprek met de spelersgroep geweest. Ik meen op donderdag of zo. En toen, euh, nou, toen, toen dacht hij van het is kapot. Het is over. Maar dat had niets te maken met, met ja, dat ze in Breda van nak hadden verloren. of zo. Ja, maar speler, ik begrijp dus, dus nu hieruit. Want het, het verhaal eigenlijk zoals dat nu bij de uh, grote groegemeenschap uh, terecht is gekomen. Uh, de groegemeente moet ik zeggen. Dat het zo was dat er op donderdag een gesprek was. En ja. dat er toen als een donderslag bij Helder Hemel kwam. En dat er vervolgens uh, is dat balletje gaan rollen. Toen zijn ze maar gaan ik, ik begrijp dus dat het al daarvoor eigenlijk ook wel ja. bekend was bij de directie. Nou, Oh, het was bekend dat het niet zo lekker liep. Alleen het liep op een bepaalde manier niet dat de directie dacht... nou, dat krijgen we wel goed, daar werken we ook aan. Hij zei letterlijk, we hebben ervoor gevochten om, om, om, het, om het hele proces in stand te houden. Van Beek en, en de selectie. Nou, en dat werd in het laatste gesprek met die spelers duidelijk dat dat niet meer kon. En toen zijn ze gaan praten en toen hebben ze, dat vond ik ook heel uh, apart... Uh, toen hebben ze Gert-Jan uh, nog voor zijn laatste wedstrijd verteld dat hij, uh, ja, dat, dat, dat hij ontslagen zou worden. Daarna moest hij nog coachen. Heeft hij ja. gedaan. Ja. vind ik ook heel apart. En, maar, nu even uh, David Enzi. Met, met jouw rijke voetbalervaring <lacht> van binnenuit. Ja? Want je ontweek net heel keurig. om uh, antwoord te geven op mijn vraag uh, als het al Ajax gaat. Dat deed je heel handig. Kom je nu niet meer weg? Want uh, dan heb je de fundamentele discussie. moeten de spelers dus bepalen of er een scheidsrechter weg moet? De trainer. Zeg ik scheidsrechter? Ik zei echt scheidsrechter. Ik trainer. Ja, <laughs> dat zeggen ze meestal. Dat de trainer weg moet, dankjewel voor de correctie. Ja, het moet natuurlijk niet zo zijn. En toch het blijkt keer op keer, en niet, uh, niet bij Ajax, maar in de hele voetbalwereld. dat uh, een spelersgroep altijd macht heeft. Maar zo bij Ajax niet, want dat zeg je wel heel expliciet. Oh nou, ja, en, ja, ja Morten, Morten niet se bij Ajax, moet ik zeggen. Bij Aakse is het ook wel eens gebeurd. Ik weet ja. dat Aten Mos ooit uh, uit goede bedoelingen heeft gezegd: Jongens, als jullie er even met elkaar willen praten, doe dat. Ik ga wel even weg. De jongens gingen praten. <laughs> belde Ton Harmsen toen op en zeiden: De mos moet weg. En ja, <laughs> dat was niet helemaal de dat niet het idee. Het was niet even, van, even van, wat Aten Mos bedoelde. Ja. Maar weet je, het is wel, en dat kan je spijtig noemen of, of gek, maar het is zo, wanneer de kleedkamer als metafoor, als, als, als eenheid, als uh, entiteit... Uh, iets voor elkaar wil krijgen, dan is dat mogelijk. Dan is dat niet omkeerbaar. Dan kan je dus halstarig kan je vasthouden aan je ideeën... van uh, nee, dat doen we niet. Maar dan heb je op een andere manier misschien nog veel meer pijn eraan. En dan, als dat proces vordert, als het verder gaat dan worden dingen onomkeerbaar hmm. dat is wel heel erg moeilijk om uh, voor de directie om dat te bepalen Thijs, kijk even naar jou, is het bij, bij het wielrennen in het wielrennenwereldje überhaupt denkbaar dat een ploegleider op die manier aan de kant wordt gezet door uh... ja, ik denk dat de machtsverhoudingen tussen spelers en trainers echt totaal verschillend zijn van de machtsverhoudingen tussen wielrenners en ploegleiders ik denk dat bij, bij wielrenners hebben de, de wielrenners zelf veel te weinig macht en bij voetballers en trainers hebben voetballers volgens mij veel te veel macht uh, het is echt volgens mij totaal ondenkbaar dat een paar wielrenners bij elkaar zouden gaan zitten. En zouden zeggen, jongens, die ploegleider, dat kan echt niet. Laten we eens even een belletje doen naar de grote, grote baas om de ploegleider eruit te gooien. Ik zou in ieder geval niet zo 1-2-3 een, een voorbeeld kunnen verzinnen. Terwijl dat bij voetbal eigenlijk aan de lopende band het geval is. Ja. Ja. Dus je zou ook wel kunnen afvragen ja, hoe dat komt. Of voetbal is niet, uh, ja, is misschien een beetje een cliché, maar of is niet een beetje te... Te slapjanerig zijn. Het slapjanerig... slapjanig, zijn. <laughs> nou ja, dit soort gevallen, ja, ik denk na acht wedstrijden, als het niet goed loopt, of weet ik veel wat. Ja, of je gaat er in de zomer met z'n allen voor zitten om ja. het te veranderen. Of je gaat na, of je begint aan een seizoen. En als je met z'n allen aan een seizoen begint te proberen met z'n allen op een zo professioneel mogelijke manier iets van te maken. Ja. En als het jouw trainer niet is, nou dan heb je pech. Dan uh, doe je een jaar uh, heb je een jaar de tijd en heb je volgend jaar weer nieuwe kansen. Ja. Gaat niet midden in een seizoen weer lopen veranderen. Duidelijk, we gaan dat afronden. Uh, de opvolger uh, laat nog even op zich wachten. Fred Rutte schijnt, uh, las ik in jouw krant, uh, Chris van het ook niet uh, te gaan worden. Dus, nee, uh, maar afwachten wie het dan wel gaat worden. Nog meer even over het voetbal voor we zo naar uh, het WK wielrennen gaan. Want uh, afgelopen week, uh, rare vertoning in de eredivisie. Uh, Vitesse kon aan de leiding komen in de eredivisie. Inhaal wedstrijd tegen ADO Den Haag. Uh, die werd gewonnen. Maar het, uh, tenminste, dat dachten ze dat ze die wel konden winnen. Maar dat gebeurde niet. Want het veld was abominabel slecht. Daar had het natuurlijk alles mee te maken. 2-1 werd het voor ADO. Nou, vervolgens heel veel discussie over dat veld. De KNVB ging kijken en besloot vervolgens uh, uh, om de wedstrijd tegen Herenveen die gepland was voor vanavond er al uit te gooien. ADO-voorzitter Piet Jansen had begrip voor dit besluit... maar hij baalt er natuurlijk wel van. Het was natuurlijk niet echt reclame voor ADO als je op zo'n veld loopt te voetballen. Maar ik had eigenlijk gehoopt dat we nog tegen Heerenveen uh, ook zouden kunnen voetballen. En dan een aantal weken hier niet in het stadion komend. En dan hopen we dat het goed zou komen, maar uh, helaas. Eredivisie divisie 2012, Chris van Nijn Ja, dat is om je voor 2013, sorry. Dat is om je voor te schamen natuurlijk. Dat, dat, uh, en, nu, en nu komt er een kunstgrasveld. Dat, dat, dat is helemaal raar. Volgens de regels kan het allemaal. Uh, het staat in de FIFA-reglementen. Je, je mag gedurende het seizoen uh, je, je veld veranderen. Je mag daar een, een, een kunstveld van maken. Maar ja, het is natuurlijk hartstikke oneerlijk. We hebben het net over het moment waarop... Uh, aanzet van trainer wisselt. Maar als je op ongeveer hetzelfde moment... van veld gaat verwisselen, dat is ook nogal wat. Ik bedoel, dan, dan hebben uh, de, de tegenstanders... die je thuis al hebt ontvangen... hebben natuurlijk in wezenlijk andere omstandigheden... moeten, moeten spelen dan, uh, dan de mensen die nu nog komen. Het is hartstikke onsportief en raar. Komt vreemd over. Gebeurt volgens mij alleen maar in hele kleine... obscure competities... En nu ook in de eredivisie. Ik vind het, ik vind het schande. Is er sprake van competitievervalsing, David Dent? Want Twente, ja. Twente, komt geloof ik nu uh, eind oktober geloof ik als eerste wedstrijd die kant op. Ja. En die spelen gewoon op een goed veld. Nou. Ja, weet je, je, dat, je maar. Maar. Ja. dat je op een slecht veld speelt. Ik vind, het, ik vind de competitievervalsing vind ik vergaan. Ver je hebt met weersomstandigheden kan je ook wel eens op een modderveld moeten spelen en de ander speelt onder zomersomstandigheden op een ideale grasmat. Dat, daar geloof ik niet in. Het is wel heel erg spijtig dat zoiets gebeurt. Hè? Dat het, uh, je noemde het abominabel. Abo het is meer ado binabel. <lacht> maar dat, uh, dat, dat veld is geprepareerd... Voor, mede voor het hockeykampioenschap. Eh, hockey, ja, volgend jaar. En daardoor zijn die omstandigheden heel erg veranderd. En dat is wel echt heel dom... dat daar niet van tevoren bij is stilgestaan... dat het zulke effecten zou kunnen hebben. Het is toch... Alle triest ook voor, de, voor Ado zelf. Dat ze in zo'n situatie komen. Dat ze het lachertje zijn op het ogenblik. Ja. In voetbal. Nou, en Van Velden weet ik wel veel inmiddels. Nee, ik heb een uh, Arena-ervaring uh, <lacht> van hier tot daar. Dat is gelukkig opgelost. En dan zou je denken: dit kan niet meer gebeuren. Met zoveel expertise die er is, dat het zover gaat. Maar die, de competitievervalsing zie ik niet zo zitten. Maar, maar, nou ja, ik sta er net. Iets, ik sta er wel iets anders in. Ik vind dat Ado als uh, degradatiekandidaat. Nou ja, misschien net iets erboven. Maar in ieder geval als ploeg die het moet hebben van vechtvoetbal. Ik vind dat ze het volste recht hebben om een veld aan te leggen. Wat niet helemaal biljartlaken vlak is. Uiteraard hebben, ze, uiteraard hebben zij de plicht om een veld aan te leggen. Waarop spelers niet het gevaar lopen om geblesseerd te raken. Maar ik vind het echt totale onzin. Dat we overal in Nederland perfecte biljartla biljartlaken vlakken. Velden moeten hebben. Ik zou, als ik ado was en uh, Twente en Ajax komen op bezoek, ik zou het gras lekker lang laten en ik zou er zand tussen gooien. Dat ja. gebeurt in het buitenland ook. Als José Mourinho, die uh, deed als trainer van zowel Inter, Chelsea, als, uh, als Real Madrid, als Barcelona, op bezoek kwam, dan gaf hij de terreinknecht opdracht om het gras lang te laten, om vooral niet te, niet te sproeien en desnoods om er zand tussen te gooien. Waarom zou dat niet mogen? Ik bedoel, dit is topsport, dit is profsport. Alle, je moet gebruik maken van alles wat je hebt. En je veld heb je. En je kunt uh, er zijn. Je kunt spelen met de afmetingen van je veld. Je kunt spelen met de, de staat van je veld. Ik zou daar, als ik ADO was, wel aan denken. Ik denk dat ADO totaal niet gebaat is met hun voetbal bij een kunstgasveld. Dus waarom zou je, ja, waarom zou je die stap maken? Waarom zou je niet gewoon je veld een beetje beter maken? Zorgen dat het niet uh, blessures oplevert. Maar wel zodat jij er met jouw team het beste op kunt voetballen. Maar... <laughs> Ja, ik, maar dat is misschien... Hè, ik sta er anders in misschien. Maar ik geloof dat het in het nat nou, ja, dan, dan je, is om dat je, te je, zeggen. Je, je pleidooi heel je duidelijk. Van. Alleen dit, is dit veld is onbedoeld zo ge geworden als het uh, was. Ja, omdat zeker. Dat de, de invalshoek om een slecht veld te creëren. Omdat, we, nee, omdat ze degradatie ja. moeten, zouden moeten uh -huh. gaan spelen. En dat het gras langer wordt gelaten. Dat is natuurlijk aan de orde van de dag. Ja. Dat merk ik heel erg. Want wij... Ik zeg weer wij. <laughs> Ajax Jullie. heeft uh, over het algemeen maakt bij 2,2 uh, zeg maar uh, centimeter. Eh, want dat is uh, lekker kort. En die andere, die, die andere ploegen die maken 3,5. Dat is net uh, de norm. Oké, okay, weet je, dat hoort ook een beetje bij dat spel. En dan moet ja. je ook tegen kunnen... Als grotere ploeg moet je dat tegen kunnen. moet je alsnog kunnen winnen. Ja. Het hoort er ook bij. Maar dit is wel een beetje een ander verhaal. Ze hebben dit veld niet uh, expres slecht laten worden. Ze zitten nu met de problemen. En ik denk wel dat de Thijs gelijk heeft. Dat het kunstgrasveld misschien wel eens een nadeel kan zijn. voor het type voetbal wat Ado moet gaan spelen. Ja, ja. Goed, we gaan het afwachten. Um, naar de wielrenner, Thijs. Um, uh, je bekomt een bot, hoor. Uh, de Portugese uh, Rui Costa werd uh, vorige week wereldkampioen op de weg. bij de Elite-renners, bij de vrouwen. In Florence Marianne Vos. Maar dat is nauwelijks nog opmerkelijk te noemen. Mogen we dat zo zeggen. Um, die overwinning van Costa. De Thijs. Was het nou verrassend? Of, of was het eigenlijk zo bedoeld? En uh, zag jij het al tien kilometer van tevoren aankomen? Ja, ja Ik kan nu wel zeggen dat ik erop in op het had gezet. Dat ik er wel geld mee heb gewonnen. Dat was nog waar ook. Maar de manier waarop was wel tamelijk, uh, tamelijk verrassend. Ja. Ja. De, ja, de Spanjaarden waren in de finale. Die konden eigenlijk niet verliezen. Uh, en dat ze het alsnog hebben verloren, ligt echt, nou ja, laten we zeggen, voor 90% aan animositeit binnen de Spaanse ploeg. Ja. Hoe gaat het dan naar zo'n finish als dat is gebeurd? Nou ja, ik, daar had ik dus, eigenlijk had daar gewoon een camera bij moeten zijn. S'avonds hebben Rodriguez en Valverde tegenover elkaar gezeten en hebben ze elkaar de waarheid gezegd. Ja, dat was, volgens mij was het een fantastische tv geweest als daar een camera bij was geweest. Ja, het te vergelijken met voetbal. Als je in de, de WK-finale staat en je loopt met z'n tweeën op de keeper af. Uh, en de een weigert gewoon de, de bal naar de ander te spelen. En die schiet ze eentje tegen de keeper aan. En daardoor wint de andere partij. Omdat de een de ander gewoon het simpelweg niet gunt om een winnende doelpunt ja, te scoren. Ja. Ja, ik vind het echt... Dit, ik, hierom hou ik ook van wielrennen. Omdat er eigenlijk... Uh, de spelen zoveel belang in op zo'n WK's. Ja, ik vind het prachtig om te zien. En je kunt daar de hele week over napraten. En ook volgend seizoen gaat het weer de hele tijd... Uh, uh, een, een, een issue zijn. Omdat... Uh, ja, Valverde heeft een, uh, is in Spanje ontzettend uh, gehaat door heel veel mederenners. Door Contador heeft hij, heeft hij echt een haat-haatrelatie mee. Met Freire heeft hij dezelfde relatie met uh, Rodríguez. En dat zie je gewoon terug in de wedstrijden. En dat is wel heel belangrijk, want ook in de Tour bijvoorbeeld zie je dat terug. Hm. Op het moment dat Valverde valt, uh, of, of Lekkerheid, van wie moet wisselen in de waaiertappen, beruchte mm -hmm. waaiertappen bijna. Ja, dan blijken er toch wel heel veel ploegen van te willen profiteren. Dus het heeft heel veel effecten. Uh, ook gedurende het hele seizoen. En dit soort, uh, ja, dit soort wedstrijden maakt de wonden alleen maar dieper. Ja. Moet, moet zo'n... Uh, ik uh, nee, hey, ik ben, ben erg benieuwd. Hè? Maar moet zo'n <coughs> bondscoach zijn selectiebeleid niet daarop aanpassen? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk hadden ze van tevoren gewoon voor één kopman moeten kiezen. Dan waren ze ongetwijfeld wereldkampioen geworden. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan. En achteraf is dat makkelijk praten. Maar waarom niet dan? Want het, het ligt zo voor de hand... Ja, ja. Is dat ook politiek? Of, uh... Ja, als je. Dat is, ja, kijk in Nederland. Had je Huntelaar en Van Persie naar het, naar het EK moeten meenemen. dan had je misschien minder problemen gehad. Omdat je moet kiezen voor één positie tussen twee hele goede spelers. Dat durft. Het is heel moeilijk omdat dat te durven. Als Bondscoach had nog niet zo'n verleden. maar val verder wel. Nou ja, ik denk dat je als Bondscoach wel echt je hoofd op het hakblok legt. op het moment dat je één van dat, dat zo'n grote naam niet, niet meeneemt. en dat je dan niet wint, ja, dan. Maar ik vraag me af hoe objectief zo'n bondscoach dan geweest is in Spanje. Die heeft gewoon de beste renners geselecteerd. Maar de beste renners ja, zijn niet per definitie de, de beste selectie. En zeker niet zoals het nu uitdraait. Want ja, dus tevoren de kans is ook niet heel groot dat het precies zo uitdraait. Misschien voor hetzelfde gaat zitten er nog één renner extra bij die het gaatje wel dichtdraait. En dan worden ze in het geval verder bijvoorbeeld alsnog... Uh, de wereldtitel de gal, maar, de, de gal, maar een keer de woorden van kruiven door mijn hoofd. Je hoeft niet altijd de beste te zijn om de beste te zijn. Dat gaat in dit geval wel heel erg. Nou ja, op. met wielrennen kan dat. De, de, de wielrennen is bij uitstek een sport waarbij je in de finale ook de slimste moet zijn. Maar dat hoort ook bij de beste zijn. De, ja, precies. de, de sterkste wint niet altijd, maar de beste wel. Want Costa mm. deed het echt perfect. Die wist precies wat hij deed. Die was niet de beste op de klimmetjes en die wist gewoon precies op welk moment hij moest gaan om de boel, om de Spanjaarden, ja, hun karretje in de poep te rijden. Even dat slot ook, hè? Het omdraaien van Rodriguez richting Costa. Ja, om maar misschien die... alsnog een dealtje te, te, te maken en en even. De, hoe zielig is dat dan? Dan is dat, dat is toch een wanhopige poging om toch nog iets van elkaar te krijgen of niet? Ja, maar ja, Rodriguez die denkt ja, ik heb nu gewonnen. Ik kan niet meer verliezen, want iedereen die nu springt, die heeft valverde in zijn wiel en die rijdt dan niet door. Ik heb gewoon gewonnen. Dat kan niet meer misgaan. En die kijkt om en die denkt, er komt één renner aan. Ja, dat het kan niet zo zijn dat, dat dat maar één render is. Want er moet altijd Valverde in het wiel zitten. En die kijkt om en die ziet alleen kosten aankomen. De ploeggenoot van Valverde. Normaal gesproken allebei Movistar. Ja, die denkt, ja, die denkt meteen, ja, verdomme... Heeft hij het toch geflikt? Heeft ze ja. me toch genaaid? Ja. <laughs> wat je zei net, de, de Spaanse kranten die staan er al een week vol van. Ja. Wat, wat, wat, wat schrijven die Spaanse kranten dan? Nou ja, die uh, geven natuurlijk de versie van iedereen en, uh, en de Bondscoach die uh, geeft alle schuld aan Valverde. Rodriguez die geeft, legt alle schuld bij Valverde. Valverde die zegt, uh, ja, het kon gewoon niet beter. En uh, tweede en derde is toch ook mooi. <laughs> <laughs> wat een ja, die zegt echt, hè? <laughs> tweede en derde is ook mooi. Ja. Ik ja, ja, bedoel, hoezo daar op het podium stonden vorige week... Dat was, dat was gewoon prachtig om te zien. Er stond één Portugees die heel blij was... en daarnaast een Rodrigo huilen en een Valverde... die stond eigenlijk te proberen om er niet te zijn. Ja, dat was, ik vind dat prachtig. Ik vind dat echt fantastische televisie. Je, je zegt net uh, dat je er uh, wekenlang kan nabeschouwen. Hè? Ja. Maar met jouw kennis van dingen kan je dus ook voorbeschouwen. Heb, uh, is, is er in zulke dingen echt te voorzien dat dit gaat gebeuren... Of is het daarom te, nou ja, te dun? Ja, je weet, je weet wel dat er problemen kunnen spelen. Maar met Wiel en zeker met zo'n WK... je kunt zo verschrikkelijk veel scenario's schetsen. Maar het gebeurt nooit precies zoals je het ja. van tevoren schetst. En dat weet je, dat weet je gewoon nooit precies. Ja, voor hetzelfde, Nu in de laatste afdaling valt uh, Ruigoberto Oeran, een Colombiaan... als die erbij had gezeten, als die niet valt... als hij net dat bochtje wel houdt... rijdt hij misschien, dat gaatje net dicht in de finale... en wint er wel een Spanjaard. Ja. Je bent van zoveel dingen afhankelijk. Bij de vrouw is het overigens vaak wel zo. Dat één uh, ja. renster gewoon uittekent. Uh, hoe ze het gaat doen. En waar ze weggaat. En ze heet Marianne Vos. Ja. Het, is, het wordt bijna lullig. Want het wordt natuurlijk een beetje saai ondertussen. En dat... Is bijna uh, vervelend voor haar omdat ze dan eigenlijk niet de waardering krijgt die ze eigenlijk wel verdient. Nu lijkt het alsof het mm. echt ja, alsof het super makkelijk is. Nou, alsof... Ik zat hier met Michiela Leijzen vorige week in de uitzending en die zat te kijken en die uh, heeft eigenlijk nooit naar dames wielrennen gekeken en die zat voor het eerst echt gefascineerd naar die race te kijken. Ja. Ik uh, bedoel, dat zegt dus wel wat over uh, uh, mensen die, uh, die, die, die, die van wielrennen verstand hebben zoals jij, dat het toch wel een wedstrijd was die, die het aanzien waard was. Nee, maar dat is, dat is eigenlijk de laatste jaren al zo. Een Vos die uh, wint niet op een manier die, uh, ze, wind, ze wacht niet tot het allerlaatste moment en uh, maakt het dan af in de massasprint. Maar ze, wi ze wint echt door de koers attractief te maken, door zelf aan te vallen. En zij is gewoon veel sterker dan heel veel anderen. Ja, ja. Ze is bijna altijd de sterkste. En het was een teamoverwinning ook, hè? Dat eigenlijk... nee, ja, absoluut. En ja. moeten wel. De Anna van der Breg was wel heel erg goed. En ja, wat, wat mij betreft heel leuk zou zijn zou om te kijken zijn uh, hoe ver Vos zou komen in een mannenpeloton. Ze gaat absoluut niet winnen. Ze gaat ook niet top 10 rijden. en waarschijnlijk ook niet op 20. Maar volgens mij zou het heel leuk zijn, zeker om een wat kleinere wedstrijd... om gewoon Vossen een keer los te laten tussen de mannen. Ja. Laat het maar zien. Kom, zien kan, het gewoon een keer anoniem. Nou, gewoon anoniem, gewoon onder de oh. andere naam een keer. Er is een officiële UCI-regel die stelt dat dat niet mag. Maar ja. zij wil het zelf. Organisaties of. willen het. Um, het publiek wil het volgens mij ook. Want iedereen ja. wil weten hoe ver ze zou komen. Want als er ooit één vrouwelijke wielrenster was die ze zou kunnen meten. Ook qua sturen, qua fietsbehendigheid. Dan is het Vos. En volgens mij zou het als battle of de Sexes op twee wielen zou het ontzettend leuk zijn. Zou, dat wekenlang, uh, zou er wekenlang over gepraat worden. David ziet het helemaal zitten. Ja. Ja. Een Vos tussen de wolven. Ja, is toch, ja. Dat is toch prachtig. Er is nu één regel die het in de weg staat. Dus wat mij betreft ja, schrap die regel wegwezen. Ja. Die ja. regel is er eigenlijk alleen maar om de boel... Uh, te verstieren, het feestje te verstieren. Goed, en, uh, we moeten het ook nog even over Louis van Gaal hebben... Uh, nee. afgelopen week. Um, voor de kwalificatie in het uh, tegen Hongarije en Turkije... heeft hij Memphis de Pai opgeroepen. Nee. Um, het is wel uit nood geboren, zegt de bondscoach... want volgens hem is de PSV er eigenlijk nog helemaal niet aan toe. Nee, de Pai is eigenlijk uh, te vroeg, uh, vind ik zelf. Die had eigenlijk bij uh, Albert uh, moeten spelen... Oh.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 Maar uh, die zal ongetwijfeld gaan groeien. Ja, Louis van Gaal over Memphis de Pai. Mooie goal trouwens uh, ja. voor uh, de PSV in de Europa League. Chris, hoe kijk jij tegen de keuze voor de Pai aan? Nou, als liefhebber uh, juich ik het toe. Want uh, het is een van de pareltjes die we in de eredivisie hebben rondlopen. Maar als uh, uh, volger van Louis van Gaal, hè, wat ik mijn hele carrière eigenlijk al doe, uh, ja, vind ik het weer gek. Want, maar dat ligt aan hem. Hij benadert zijn vak altijd uh, heel erg. Uh, Academisch en soms zelfs dogmatisch, zegt van tevoren, als hij aan een klus begint hoe hij dat gaat doen, wat zijn normen zijn. Nou, eh, ten aanzien van het Nederlands zelf al is een van de dingen die hij gezegd heeft: van ja, je moet spelen en je moet, je moet constant in de baan spelen, je moet in vorm zijn, je moet bewezen, al, al iets bewezen hebben. Ja. ja, dat vind ik met de pay nog niet. Ik bedoel, dat, dat, dat snap ik dan echt niet hoor. Dat hij nu al de kans krijgt om erbij te komen. Dat snap ik niet redenerend vanuit, vanuit Van Gaal. Dat snap ik echt niet. Dat vind ik een hele. Een... En dat blijft hem ook altijd achtervolgen. Hè. Juist omdat hij... En dat, aan de ene kant waardeer ik het ook in hem. Hij is vrij duidelijk van, van, uh, van begin af aan als hij met een klus begint. Maar dan gaat hij er toch een beetje van afwijken. En iemand die anderen steeds de maat neemt... die krijgt dan natuurlijk... Uh, ja, die krijgt het dan moeilijk. Nou, denk je, David Dent, dat het een rol speelt... dat we nu nog tegen Hongarije en Turkije eigenlijk om niks uh, spelen? Nou, ik hoop het niet. Want... Uh, <lacht> Ik, een ander nieuwtje van de, deze week... is dat uh, de top 7 van uh, de FIFA-ranking... dat zijn geplaatste ploegen op het WK. Ja. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je die wedstrijden wint... Ja. dat je niks meer verliest om bij die top 7 te komen. Dus Ik, dat, ik denk niet uh, dat er gemakkelijk word, over wordt gedacht... Dat, dat heeft Van Gaal sowieso niet. Die wil elke wedstrijd laten zien wat ze kunnen. Die gaat het risico niet nemen. In dit geval... Ja, ik, van de, ik weet niet precies wat de alternatieven zouden kunnen zijn voor de positie van de paai. En het is natuurlijk de vraag of hij direct ook in de basisopstelling komt te spelen en al die dingen meer. Hij kijkt wel altijd ook met een schuine blik naar de toekomst. Hij kijkt ook naar wat er loopt er bij Jong Oranje rond en wat kan ik in de toekomst gaan gebruiken. Ja, duidelijk. Um, uh, Jasper Cillessen zit er ook bij, net zoals Nigel de Jong en Gregory van der Wiel. Vind je dat een logische keuze, Thijs? Om de jongens te mij te betrekken? Nou, Nigel de Jong wel sowieso. Ik vond het een prachtige opmerking van Vergaal dat hij van de week zei in die persconferentie dat de jong zoveel balverlies had geleden tegen Ajax. <laughs> Dat is uh, die jongens van Catenaccio, een heel goed uh, Twitter-blog. Die hadden dat eens nagerekend. Hij had tegen, A tegen Ajax, dus ASM Ajax Asimiland had de jong 100% paaszuiverheid. Hij was twee keer van de bal gezet voordat hij een paas ging geven. Maar ja, om maar aan te geven wat voor een, ja, wat voor een bullshit het soms ook is. En volgens mij maakt verhaal zichzelf soms met dit soort dingen zo verschrikkelijk moeilijk. Ook door van tevoren precies te gaan zeggen hoe hij zijn selectieprocedure gaat doen zeg gewoon wie je selecteert, dan, dan is het prima elke keer. En elke keer met dit soort onzin, de redeneringen erbij... ja, dan gooi je wel elke keer je eigen ruiten in. Nou ja, uiteindelijk gaat het volgens mij om het resultaat. En dat is onder voor gehaald tot nu toe uh, mm. heel erg goed. Chris, is er nog iemand die jij er wel bij had willen zien die je niet ziet? Jawel, um, uh, want ik mag opportunistisch zijn. Ik ben geen bondscoach. Ik, ik vertelde aan het begin van de uitzending dat ik bij, bij Celtic Barcelona was. En dat zag ik in het centrum van de verdediging bij, bij Celtic. Virgil van Dijk uh, van Groningen naar Celtic gegaan. En uh, ja, die speelde echt de perfecte wedstrijd. Die speelde, die, en, en ik kan me voorstellen, als je, als je hem gaat scouten... en je kijkt dan in Schotland naar een wedstrijd van hem... dan wordt hij natuurlijk onvoldoende onder druk gezet. Mm. Maar hij had nu uh, toch de, de, de aanval van Barcelona tegenover zich. Hij hoefde niet in de, in de mandekking te spelen. Maar moest gewoon overal gaten opvullen. En dat deed hij uh, ja, zeer geconcentreerd. Ook heel sterk, heel fysieke speler ook. Ik heb na de wedstrijd ook gelukkig nog even kunnen spreken. De, de, niet dat dat nou alles zegt, maar dan kreeg ik ook zo de indruk van... jezus, wat een sterke kerel is dat. En, en ook onverstoorbaar. Dus ik dacht, uh, nou, wie weet krijgt hij ook al een kans. Want als we nou toch over één positie discussiëren met elkaar... dan, dan is het toch wel uh, centraal in de verdediging, het ja. Nederland zelf. Maar hij was er niet bij. Ik heb wel, omdat ik dan toch nieuwsgierig ben... Uh, Danny Blind gebeld, want die heb ik net iets eerder aan de telefoon dan, uh, dan Louis Vergaal. En die zei dat ze hem wel bekeken hadden in die wedstrijd. Ja. Dus ze waren, ze waren voor hem in het stadion. Wie dat weet ik niet, maar wie ja. weet komt hij erbij. Hele het is interessante eh, spelen. Het is vijf minuten voor zes. We gaan langzaam afronden. Eerst nog even naar Jury van Gelder. Want hij heeft dus geen medaille veroverd bij de WK Turne. Vijfde werd hij in Antwerpen. De wereldtitel ging naar een Braziliaanse netti. Met een score van 15.800. Edwin Cornelissen sprak hem vlak na de oefening. En zag een enigszins teleurgestelde Jury van Gelder. Nee, maar goed, ik, uh, ik, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik wel heel tevreden ben. Um, het klinkt misschien gek, maar uh, ik heb het weer verloren op die afsprong. En um, de oefening op zich, weet je, is gewoon heel sterk. En het voelt heel sterk en heel soepel. En ja, qua netheid uh, win ik het gewoon. Alleen die afsprong, daar verlies ik het op. Ja, terwijl het eigenlijk echt een mini-hubje was dit keer. Ja, maar ik heb ook zeker aftrek gekregen nog voor de hoek. Dus dat is twee, drie tienden voor de hoek en nog een tiende voor de, voor de landing. Dus ik weet gewoon waar het is. En al die puntjes die kan ik dus pakken in de afsprong. Dus ja, dan is het eigenlijk alleen maar taak om uh, ja, dit goed uh, op te slaan. En uh, ja, gewoon, laten we zeggen, uh, de kracht doorzetten. Alleen, uh, ja, die afsprong dat moet gewoon uh, uiteraard gewoon weer beter. Misschien heeft dat ermee mee te maken dat ik anderhalve week niet heb kunnen hangen. Ik weet het niet. Maar nu, weet je, uh, ik denk dat ik heel blij mag, uh, mag zijn uh, met de vijfde plek nu. Uh, omdat het gewoon, uh, ja weet je, ik heb gewoon een sterke oefening. En ik krijg complimenten van heel de wereld. Dat ik, ja laten zeggen, uh, qua krachtelementen gewoon de sterkste ben. Uh, de hoogste uitgangswaardig qua kracht. En uh, dat doet me gewoon goed, weet je. Ik kan het goed uitvoeren. Dus ik, uh, ja, ik heb nu al zin in volgend jaar. Dat was Juri uh, van Gelder. We gaan afronden. Thijs van der Vat, wat ga je doen het weekend? Uh, ik ga morgen naar is Utrecht. Uh, AS Utrecht. David? Ja, jij ook denk Gisteren ik. was ik bij uh, Ajax Vrouwen tegen PEC. Uh, vanavond ga ik naar Ahead Eagles tegen NEC. En morgen laat ik mijn club uh, vanwege een eerder gemaakte afspraak... waar ik niet doorheen kan in de steek. En ik ga niet naar Ajax tegen Utrecht. Ik hoop dat ze winnen. Maar ik ga naar Groningen AZ. Kijk, Chris? Als het even kan, als ik het red, ga ik vanavond naar NAC Herakles. Dat is ook een heel belangrijke wedstrijd in deze ronde. En morgen kijk ik op televisie naar ja, vrijwel alle wedstrijden, want dat ja, hoort bij mijn ja, werk. Dank jullie wel. Even de uitslag in de Bundesliga. Klap tegen Dortmund 2-0. Eerste nederlaag van Dortmund. Schalke tegen Augsburg 4-1. Uh, Ragnar die kreeg rood. Uh, dus moest Augsburg met tien man verder. Uh, Stuttgart tegen Bremen 1-1. Wolfsburg-Braunswijk 0-2. Mainz tegen Hoffenheim werd 2-2. Uh, en vanavond nog Leverkusen tegen Bayern-München. In de Premier League, City won met 3-1 van Everton. Liverpool met 3-1 van Crystal Palace. En Fulham met 1-0 van Stoke City. En Hull city Aston Villa eindigt in 0-0. Om 7 uur is langs de lijn terug met Ronald Boots met Eredivisie Voetbal. Ik wens u nog een heel fijn weekend. Goedenavond.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 Luister dan, morgenavond, kwart over zes, naar Studio Itzerda. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Van veel landen zie je alleen niets op tv als oranjevoetbal. Een grasmat. 360 Magazine geeft een complete beeld. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu vijf nummers voor 10 euro. Ga naar 360magazine.nl. .no.